Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Schiphol stond vanochtend vol met oranje supporters. Nederland speelt vanavond om 6 uur de achtste finale tegen Tsjechië. De wedstrijd is in Budapest in Hongarije en daar zijn duizenden Nederlandse fans bij. Op Schiphol werd vanochtend al druk door fans over de wedstrijd gespeculeerd. Een taaie wedstrijd. En een taaie wedstrijd, ja. Nou, wij hopen natuurlijk een verlenging strafschoppen en, uh, en dan winnen. Een verlenging winnen, denk ik. Ja, dat hoop ik. Ik ga ervan uit dat we winnen. Het moet haalbaar zijn. En dan het vliegtuig erin. Hier in Nederland kan je, als je wil, de wedstrijd straks ook met vrienden op een terras kijken. Grote schermen op een plein blijven nog wel verboden. Waarschijnlijk zijn er weer een hoop brakke mensen deze zondagochtend... ...die na meer dan een jaar weer eens een avondje hebben doorgehaald in de kroeg. Ja, dames en heren, we zijn los van de avond We gaan ervoor! Met een negatieve test of vaccinatiebewijs mocht je weer naar binnen. Was dit weekend nog wel gedoe mee. Door problemen met de corona-check-app moesten mensen lang wachten op de uitslag. Deze clubeigenaar ging vrijdagnacht aan de deur maar zelf testen. De verantwoordelijkheid wordt wel heel erg bij mij neergelegd, terwijl het eigenlijk gewoon een zooitje is geworden, doordat er een hek is geweest. Maar dan ligt in één keer die verantwoordelijkheid bij mij. Maar ik vind eigenlijk dat de verantwoordelijkheid al eerder lag. Het had gewoon goed geregeld moeten zijn. Volgens NH Nieuws kregen meerdere mensen ter compensatie een negatieve uitslag in de mail. Maar dat was dus dus niet hun echte uitslag. Langzaam wordt alles dus weer een beetje als van ouds en dat merken ze ook bij de dierenpensions. Omdat een vakantie er vorig jaar niet in zat, was het daar hartstikke rustig. Maar de rust is bij dit pension in Zeeland inmiddels voorbij. We zien dat er weer meer dagopvanghonden komen, dat mensen weer gaan werken. En we merken dat er weer versoepelingen zijn om op vakantie te gaan. Eén ding is wel anders, er zijn een stuk meer puppy's. Op dit moment komen er ongeveer tien puppy's in het pensioen. Is dat veel? Dat is best wel veel, ja. Toen ik hier begon heb ik niet gezien dat er zoveel puppy's kwamen, dus daar zien we echt wel verschil in, ja. Tijdens de lockdown merkte dierenasiels en fokkers al dat veel meer mensen op zoek waren naar een huisdier. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Later vanmiddag is er kans op onweer en hagel. Maar eerst wordt het zomers warm met 25 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. door werkzaamheden op de A9 naar Alkmaar, tussen knopend rotterdam en knopend Velsen... heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 je kan. En geef alles wat je hebt om weg te geven, want daar word je rijker van. Geloof in wat je wilt bereiken, maar si dan bereik je nooit de top. De reis alleen heeft lugar. veel meer waar. dan het eindvunt, dus hang zelf de slinger zo. Kom, heb je glas met mij nog goed?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 my World to try your love. The only love that can bring peace. <laughs> try So won't try? try, try. out your name, And he said, "Be not afraid. For those who believe, I will save."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 Sans vous, je ne sais pas. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. je veux meer kan parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. En Zomerheers. zomerheers.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 Si tu veux laisses attenter, planer, tout simplement, naturellement, ne me mens pas. Non, il est moment d'enver ton masque, des masses, ta vraie identité, ton soif à bondir, c'est très Trop déronté, de comme ils ont le passat Attention la tentation. Peut-être une lame à double, double, tranche en pénétrant dans la positivité. Pampant du tout, la négativité, ça dépend que de toi et ton juste choix. Donc va chercher au plus profond de toi, l'énergie positive. Un trou plus sang dans la mort qui direct, son oral peu de avec les gens qui t'entourent et ne te laisse pas d'automiser de leur discours. Toutes ces personnes que tu appelles amis ne peuvent ils pas c'est tes premiers fois mes ennemis. The t'entare to positive feeling. positive feeling. The chance to stare negative feeling.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 Give a damn, yes, baby, I'm sliding You know I'm serious You better <laughs> believe in us My business. is rational positive feeling Positive feeling It's a rational feeling To the party Met patent op de zon ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits when you run, come around the 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Blomme Zomerhit.